10 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De NAVO heeft na een spoedberaad Rusland opgeroepen zijn militairen terug te trekken uit Oekraïne. In een verklaring zegt het bondgenootschap ernstig bezorgd te zijn over de toestemming van het Russische parlement voor militair ingrijpen in Oekraïne. De NAVO waarschuwt Rusland dat militaire acties een inbreuk zijn op het internationale recht. Oekraïne en Rusland moeten direct op zoek naar een vreedzame oplossing, staat in de verklaring. Voor aanvang van het spoedberaad haalde secretaris-generaal Rasmussen hard uit naar Rusland. Hij zei dat Rusland de vrede en de veiligheid in Europa bedreigt. President Poetin zei in een telefoongesprek met bondskanselier Merkel dat de maatregelen volkomen passend zijn. Hij wees Merkel erop dat Russische burgers in Oekraïne onophoudelijk worden bedreigd door ultranationalisten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen 18 meer lokale partijen mee dan vier jaar geleden. Blijkt uit een onderzoek van de NOS in samenwerking met de regionale omroepen. Tegelijkertijd doen er minder landelijke partijen mee, maar de landelijke partijen hebben nog wel de meerderheid van het aanbod. Zo'n 350.000 ultra-orthodoxe joden hebben in Jeruzalem geprotesteerd tegen het plan van premier Netanyahu om de vrijstelling van de dienstplicht voor ultra-orthodoxe joden op te heffen. Veel modern denkende of seculiere jonge joden vinden het onrechtvaardig dat zij zelf wel lang in dienst moeten, terwijl hun orthodoxe leeftijdsgenoten hun tijd mogen besteden aan bijbelstudie. Sven Kramer komt dit seizoen niet meer in actie. De schaatser heeft aanstaande donderdag een kleine operatie aan zijn luchtwegen... en ontbreekt daardoor komende weken bij de wereldbekerwedstrijden in Insel... bij de wereldbekerfinale en bij het WK Allround in Herenveen. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het regenen. Morgen is het dan eerst grijs, nat en veel wind. In de loop van de dag klaart het op en dan wordt het 9 graden. En de rest van de week blijft het dan vrijwel droog. De wind houdt het rustig en geleidelijk wordt het zachter. 10 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Zondag 6 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hilversum Mediastad.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl slash Eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, Eredivisie. Deelname vanaf 18 jaar. NOS, NOS, NOS Radio en Langs de lijnen met Ronald Boon. Goedenavond, dit is langs de lijn van zondag 2 maart. De dag van de klassieker in de Nederlandse eredivisie, Feyenoord-Ajax. Het werd 1-2 en daarmee neemt Ajax een voorschot op de landstitel. Je moet elke wedstrijd deze in mentaliteit hebben. en Dan is de kans groot dat we weer met zo'n ronding in onze handen staan aan het eind. Zometeen nemen we de klassieken door met verslaggever Ronald van der Geer. En later in de uitzending een reportage met de jongelingen Davy Klaassen en Jean-Paul Boetius. Er werd dit weekend geschaatst in het Olympisch Stadion in Amsterdam. De Nederlandse kampioenschappen sprint en allround. Sven Kramer hield de gemoederen daar flink bezig. Gisteren met zijn disqualificatie en vandaag kwam hij met de volgende mededeling. Ik heb afgelopen winter veel last gehad van mijn holtes, Veel ontstekingen gehad. Ja, te veel voor... voor ja, voor topsport. Mm -hmm. En uh, daardoor heb ik uh, moeten besluiten dat ik, dat ik nu een einde zet... achter het seizoen. Kramer moet worden geopereerd. Meer daarover later in onze top 5. En uiteraard praten we ook met de Nederlandse kampioenen allround. De wielkoers kuurne brussel kürne leverde vanmiddag bijna een Nederlandse overwinning op. Kan Hofland eroverheen komen? Kan hij er komen? Hij kan er komen. Nee! Moreno Hofland kwam net kort tegen Tom Bonus. Zijn ploegleider, Nico Verhoeven, vertelt straks alles over Hofland. Ajax kreeg de Kuip stil vanmiddag. In de klassieker werd het dus 2-1 voor de Amsterdammers. Ronald van der Geer, uh, jij was bij die wedstrijd vanmiddag, deed het verslag. Uh, was het echt stil na afloop? Doodstil. Um, Feyenoord had natuurlijk heel erg naar deze wedstrijd uitgekeken. De supporters hadden heel erg naar deze wedstrijd uitgekeken. Het gevoel was uh, van verlangen, werd ook nog eens versterkt... Door de nederlagen die, die Ajax natuurlijk leed tegen Red Bull Salzburg. Iedereen dacht in Rotterdam, nu heeft Feyenoord een manier om Ajax pijn te gaan doen. En eigenlijk ging iedereen hoopvol er naartoe. Veel herrie aan het begin. Maar uiteindelijk ja, toch weer een overwinning voor Ajax. En dat leverde inderdaad een ijzingwekkende stilte op. Ja, en stil is het natuurlijk ook omdat er uh, opnieuw geen Amsterdamse publiek mocht komen. Uh, ja, het wordt tijd dat daar een eind aan komt, hè? Ja, normaal gesproken zeg ik van ja, dat is zo. Want zo'n klassieker wordt toch wel een beetje beroofd... van een bepaalde vorm van emotie. Uh, aan de andere kant kan ik me ook voorstellen... als je ziet wat gebeurt als alleen de Ajax-bus al binnenkomt rijden... en wat dat al voor een agressiviteit teweeg brengt, dan denk ik ja, weet je, ik, ik snap dat beide elkaar nodig hebben en beide elkaar graag willen zien in een klassieker, maar wat is de garantie dat het niet meer misgaat? En, en dat vind ik nog wel een beetje een eis, maar als je het hebt over de pure emotie, dan is een klassieker geen klassieker zonder dat van beide kanten de supporters aanwezig zijn. Nee, ik snap dat jij ook uh, niet kan vertellen wanneer, allebei, uh, wanneer we in Nederland weer allemaal normaal gaan doen, hè? Uh... <lacht> Nee, nee, als ik dat wist, Ronald, <lacht> ja, ja. dan was ik rijk. Fijn <lacht> Dat, uh, ja, je zei het al, hoopte uh, Ajax uh, pijn te kunnen doen... nadat uh, de Amsterdammers een behoorlijke sepert hadden gehaald... in de Europa League tegen Salzburg. Uh, en na die 1-0 werd er misschien ook even aan gedacht... maar daarna ging het toch niet goed voor de Feyenoord. Uh, hoe kwam dat? Nou ja, we kijken dan natuurlijk met name naar de goal. Um, wat er, weet je, deze wedstrijd is voor een groot deel wel in balans geweest. Beide hebben keihard geknokt, echt de mouwen opgestroopt. Nou ja, Frank de Boer zei na afloop... ik heb Feyenoord een beetje in de maling genomen. We zijn begonnen met het spelen van lange ballen. Toen dacht Feyenoord, daar kunnen we ons op instellen. En toen zijn ze hun eigen spel gaan spelen. Ik moet eerlijk zeggen, als ze Ajax de bal had dan speelde het wel iets makkelijker voetbal... maar dat waren ook maar hele kleine periodes in een wedstrijd. Dus je moest het echt van momenten hebben in een echte knokwedstrijd. Ja, en die gelijkmaker valt natuurlijk op een moment dat je het niet meer verwacht. Ajax denkt, uh, of Feyenoord denkt met een 1-0-voorsprong die kleedkamer in te gaan. Uh, ja, mentaal is dat een, een, een gevoel waar je heel sterk van wordt. En dan komt precies voor rust die tegenvaller. En daar, ja, dat, dat is ook wel weer A, een mentale dreun. En ten tweede is het ook iets... Uh, het is weer een valkuil waar Feyenoord in valt... waar het al zo vaak ingevallen is... Um, Koeman vertelde het na afloop mooi. Congolo kopt die bal weg, dat is hartstikke leuk. Maar er zijn nog drie andere oplossingen. En als je dat goed coacht, communiceert met elkaar achterin... en een bepaald inzicht hebt, dan kun je dit soort situaties doodmaken. En dat is wel een beetje het probleem van Feyenoord. Herhaling van zetten, geen communicatie, geen coaching. Ja, dan krijg je ook nog eens op zo'n lastig moment die goal tegen. Ja, daar is Feyenoord toch geknakt van geraakt. En dat was... Eigenlijk in de tweede helft wel goed merkbaar. Ja, uh, betekent het ook dat Ajax geduldiger, maar ook een beetje slimmer, goochemer was? Nou ja, en ook van voetballend wat, uh, wat beter. Uh, zich net iets beter onder de druk van de tegenstander uitspeelde al was. Het verschil echt minimaal. En dat kun je eigenlijk ook wel een beetje zien aan de manier waarop de goal valt. Uh, uit, een, uit een spelhervatting uh, weer een communicatiestoornis, denk ik, bij, bij Feyenoord achterin. Het verdedigen verdient in elk van niet de schoonheidsprijs. Ja, en dan zo zo'n intikker. Het is geen uitgestelde aanval. Het zijn geen mooie momenten. Juist één klein slordigheidje maakt het verschil. Dus Ajax was ietsje beter dan Feyenoord, maar het verschil was niet heel, heel groot. Ja, Ajax had uh, Kisna in de basisopstelling. Zijn eerste klassieker. Was nou ja, bij hem zou je dat verwachten iets van zenuwen te merken? Nee, totaal niet. Nee, um, het was een beetje te vergelijken met wat Boetius vorig jaar meemaakte als speler van Feyenoord debuterend in die klassieker. Op een of andere manier is er een bepaalde onbevangenheid. Je wordt het veld ingestuurd met het idee, joh, weet je, er kan niet zo heel veel misgaan. Er is niemand die wat van je verwacht. Wees jezelf en speel lekker. Dat deed Boetius vorig jaar en dat deed deze Kishna uh, dit jaar. Geen zenuwen, heel veel lef. Hij komt uit Den Haag, heb ik begrepen. Nou, die Haagse bluf is hem niet vreemd. En je zag het nog het beste toen Ajax een vrije trap mocht nemen... net iets voor het strafstroomgebied. Daar stonden twee mensen bij die daar recht op hebben. En Kiesna meldde zich daar ook gewoon heel brutaal van... joh, ik weet niet of je het weet... Maar ik kan ook gewoon een lekkere vrije trap nemen. Ja, daar werd hij dan nog wel even bij weggestuurd. Maar dat gaf wel aan dat deze man geen aanvangscenuwen kende. Ja, toen Ajax 2-1 maakte, had ik verwacht... van nou gaat Feyenoord echt alles op alles spelen, alles of niets. Want het is hun laatste kans. Heb je dat gezien? Ja. Nee, niet. Uh, wel aan de tactiek. Want uh, uh, er werd natuurlijk nog een extra Pelle ingebracht... Hè, met, uh, met Mitchell tevreden. Dat is een beetje de, de mini-me. -mi, dat is een wat, wat kleinere uitvoering van Pelle. Ook iets minder goed. Maar wel een kopsterke spits. Maar eigenlijk slaagt de Feyenoord er helemaal niet meer in... om die lange bal nou met enige precisie... in de richting van die twee te krijgen. Ik geloof dat uh, uh, Tevreden in de slotfase nog één keer in de handen van Sillissen heeft gekopt. Maar nee, Feyenoord was op, het, het pijpje was leeg, het lukte niet meer. En Ajax, ja, in, in die fase stond het eigenlijk als een huis achterin... hoefde het weinig weg te geven. Maar dat hebben beide eigenlijk niet gedaan. Hè? Er is niet, niet veel weggegeven in deze wedstrijd. Ik denk dat Sillissen uiteindelijk in de eerste helft... meer werk te doen heeft gehad dan, uh, dan Mulder omdat Feyenoord iets meer de bal had. En, en Feyenoord iets meer druk zette. Waardoor, waardoor de, de keeper meer in het spel bij Ajax werd betrokken dan bij Feyenoord. Maar het verschil was minimaal. En die slotfase van, van Feyenoord was eigenlijk in de lijn van de tweede helft. Nee, die was bedroevend. Ja, Feyenoord. Of uh, FC Twente kwam uh, tegen Utrecht niet verder dan 1-1. Verliest dus weer twee punten. En staat nu gelijk met Vitesse op de tweede plaats. Acht punten uh, staat Ajax los. Uh, is het kampioenschap van vandaag beslist in de Kuip? Ja, Feyenoord heeft, of Ajax heeft zelf natuurlijk wel eens een achterstand... van 13 punten goed gemaakt. Um, ja, maar, ja dat maar dat duurde wat langer, he? Dat duurde wat langer. We zijn er bijna. En als je kijkt inderdaad naar het aantal wedstrijden... het programma van Ajax, daar zitten best nog wel wat, wat struikelblokken in. Maar uh, nee, over het algemeen denk ik dat, uh, dat Ajax zich wel kan opmaken... voor weer zo'n rond ding in de prijzenkast. Overigens, als je denkt, wat, uh, wat hoor ik toch allemaal op de achtergrond? Dat is een uh, parkiet van 3 bij 3 die het niet zo heel goed kan uitstaan als ik wat harder praat in de Kamer. Dus die, uh, die denkt, ik kan dit allemaal beter. Ja, ja. Een soort Ajax-Feyenoord hier in de huiskamer. Maar nee, ik denk dat, uh, dat Ajax zich wel, uh, wel kan gaan opmaken voor zoals Frank de Boer dat uh, noemt, weer zo'n uh, zo rond ding boven je hoofd houden. Ja, uh, en in Nederland lukt het dan wel, maar in Europa niet. Is het verschil zo groot? Uh, ja, uh, want dat is natuurlijk wat Ajax nog het meeste frustreert. Het gaat nu voor de vierde keer op landskampioen worden. Dat is, dat is hartstikke leuk. Uh, maar echt een stap maken in Europa, dat is, uh, is Ajax niet gegeven. Kijk, als je kampioen wordt van Nederland... ben je het beste elftal van, uh, van de Nederlandse competitie... en zal je dus ook uiteindelijk de beste prestaties in Europa moeten kunnen leveren. En dat is niet gebeurd. En dat Ajax dan nou uit uitgaat tegen een Oostenrijkse tegenstander... dat doet natuurlijk extra pijn. Kijk... Over die Champions League kwalificatie hoeft Ajax nog niet eens zo heel erg ontevreden te zijn. Het scheelde maar een haar. Of men was inderdaad doorgegaan naar die, uh, naar die achtste finale van, van de Champions League. Ja, Ajax heeft ook wel wat pech gehad. Want er zitten in de Europa League natuurlijk best tegenstanders die uh, Ajax had kunnen hebben. Maar ze hebben nou net een Oostenrijkse tegenstander uh, getroffen... die ook in Oostenrijk met kop en schouders er bovenuit uh, springt. Wat het wel heeft aangetoond is dat eh, als Ajax eenmaal echt onder druk wordt gezet en in de problemen wordt gebracht, dan heeft het eigenlijk geen oplossing voor lef vanaf de andere kant. En dat is misschien een leerschool waar men in Amsterdam aan moet gaan werken. Maar misschien maar welke stel club ik het wel, kan dat in veel te simpel. Ja, maar welke club kan dat in Nederland? Ajax onder druk zetten? Nee, nou ja, maar, maar dat betekent dus dat ze daar nooit mee geconfronteerd zullen worden. Als er al een club is, nou ja, Feyenoord heeft vandaag een poging gedaan. Maar dan zie je eigenlijk dat Red Bull Salzburg in die organisatie... en met die speelwijze een stuk verder is dan het huidige Feyenoord. Want bedoel, je, je kunt niet, niet zeggen dat, dat, dat men verzaakt heeft... maar Frank de Boer zei het goed afgelopen vrijdag op die persconferentie... natuurlijk heeft iedereen gezien uh, wat Red Bull Salzburg doet. En natuurlijk wil iedere club in Nederland eigenlijk hetzelfde doen. Want iedereen heeft maar één doel en dat is ons pijn doen. Zo zei die het niet, maar zo doelden die het ja, wel. Ja. En als je wil spelen zoals Red Bull Salzburg, dan kun je niet op maandag beslissen zo gaan wij dat doen. En zo gaan wij Ajax afjagen, want als je goed kijkt zie je dat de linksback en de rechtsback doen gewoon mee hè, in dat van Red Bull Salzburg. Die kijken niet wat er achter ze gebeurt. Die jagen op en weten dat ze de bal gaan veroveren. Die zijn, die zijn zo vertrouwd met het systeem. En hebben zoveel vertrouwen in het systeem. Dat ze, dat ze gewoon denken: ja, wij gaan daar niet in falen. Maar je kunt niet op maandag in Nederland zeggen: van nou, we gaan dat uh, komende zondag tegen Ajax doen. Dat vergt zoveel training. En kwaliteit. En eenheid. En teamgeest. En nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Dus, dus nou, misschien is het iets voor het volgende seizoen. Om daar eens aan te gaan werken. Ja, ja. En nog even terug naar Feyenoord. Uh, het ging de hele week over uh, Graziano Pelle. Uh, vanwege die reactie. Na de wedstrijd tegen FC Twente. Uh, vandaag geeft hij direct na het duel met Ajax een interview aan Jan Joos van Gangelen van Fox Sports. Uh, na een uh, vraag of Feyenoord vandaag passie en vuur miste, reageerde Pelle als volgt: Which team you support? Sorry? Which team you support? You know? I support nothing. Nothing. I think you support Ajax anyway. Uh, I'm oh, know... really. Why do you think so? Anyway, I know how much they oh, care. Why do you think so? Uh, you have the face that you are Ajax supporters anyway. Oh, really? You can tell that by my face? Yes, yes. I think this is a big disappointment that you talk this way to me. I think so, you talk the same. I don't, I don't talk the same. I ask where's the mentality? That's a normal question in football. Yes, we, we try, I think we, we know how much they care the supporters to win this game. And the same we care to win this game. We didn't say we are disappointed. But the mentality we try to bring here and to try to win the game. If you know more, you can come to us next week and tell how to win the game. Cristiano Pelle, Ronald, is hij echt de weg kwijt? Nou, als je dit zo beluistert, ik had het inderdaad vanmiddag ook al gehoord... dan denk ik, ja, wat ben je nou toch aan het doen, jongen? Want, want, ik uh, bedoel, dit is één, maar hij geeft natuurlijk... hij heeft een hele, jij zegt het al, een hele bewogen week achter de rug... door het oog van de naald gekropen... met een voorwaardelijke schorsing na misdragingen tegen Twente. Ja, iedereen Twente. had verwacht dat hij niet zou spelen, hè? Nee, precies. En hij mocht dus wel spelen. Hij, uh, hij, hij heeft een voorwaardelijke straf gekregen. Dit is nog na afloop. Maar we hebben ook nog tijdens de wedstrijd gezien... dat hij, terwijl de bal weg is, een elleboogstoot geeft aan, uh, aan Veldman. Ik bedoel, ik ben een groot fan van de voetballer Pelle en van zijn goals. Maar wat hij, in, in, in welke richting hij nu toe gaat lopen is... dat, dat is ongelooflijk. En als je ja, die vragen van Jan-Joos Vergangelen zijn, zijn gewoon normale ja. vragen. Ja. En als je daar toch zo op antwoordt, dan, dan zit er iets helemaal mis. En ik ben... Ben erg benieuwd of iemand kan verklaren... wat er toch mis is met die Graziano-Pelle. Maar ik denk dat het pure frustratie is. En ik denk eigenlijk dat hij ook een beetje... in zijn eigen grootheid is gaan geloven. Die moet wel heel snel weer met beide beentjes op de grond. Aan de mentaliteit van Feyenoord... daar was ook helemaal niks mis mee. Maar dat kan je ook gewoon zeggen. Het is ook gewoon een kwaliteitsverhaal. En, hè, en, en het verschil was minimaal. Maar dat je, dat je dit soort... Ja, weet je, supporters praten zo. Het lijkt wel alsof hij in de gunst bij de supporters wil, wil blijven, wil komen, wil scoren. Maar dit slaat helemaal nergens op. Dit is uiterst onprofessioneel en ik hoop dat hij snel weer op het rechte pad komt. Maar ik vrees met grote vrezen voor Feyenoord... dat uh, Graciano Pelle um, een vooronderzoek aan zijn broek krijgt naar aanleiding van dat elleboogstootje in de richting van Veldman. En stoot, dat we wel eens een, ja, ja. een paar wedstrijden ja. zouden kunnen missen. Ja, nee, stoot. Nee, sorry. Natuurlijk. natuurlijk. Okay. Ronald van der Geer, bedankt. Oké. Okay. Nederland is na vandaag twee nieuwe kampioenen allround rijker. In een Vol Stadion waren Koen Verweij en Yvonne Nauta... de beste over vier afstanden. Voor Verweij kon het op de afsluitende 10 kilometer niet meer misgaan. Hij startte met een voorsprong van bijna anderhalf rondje... op de nummer 2 Rens Rottevel. Verslaggever Jeroen Stegenenburg in gesprek met Verweij. Hoe was die 10 kilometer? Want je weet dat je moet rijden. Uh, je weet ook dat je niet meer kunt verliezen. Ja, wordt het dan een, een strijd tegen jezelf? Ja, nou... Ik moet zeggen dat ik bij het begin van de rit nog wel makkelijk schaatsen. Alleen uh, halfwege de rit ging de wind gewoon echt gewoon opzetten en dat, ja, dan loop je echt vol. Dan is het moeilijk bochten lopen en uh, dat maakt het uiteindelijk heel zwaar. En ik dacht ja, om nou alleen voor de 10 kilometer overwinning nog te gaan en om leeg te trekken, dat, uh, dat zit me wel goed. Had je, had je daar een doel van gemaakt aan het begin van je race? Ja, begin van de race. Ik ging gewoon weg op 33.2. En dat ging wel goed. Tot uh, 12 rondes voor het einde. En, uh, ja, toen werd het wat zwaarder, maar uh, je weet dat je de titel zo gaat halen en dan uh, is het wel een geruststelling dat je hem gewoon lekker kan uitrijden. Dit is je eerste titel. Ben je nou euforisch? Ja, het voelt heel goed. Net als aan het begin van het, uh, van het seizoen, mijn eerste uh, titel op de 1500 meter. Op de afstanden en dan nu dit. Ja, dat, uh, dat staat mooi op mijn lijst van het jaar. Ik, uh, ik draai een mooi seizoen. Ja, dit is wel een mooie beloning. Er komt nog iets moois aan. Ja, een week al round komt er nog aan. Ja, eerst even goed uitrusten hoor. Ik moet zeggen dat ik wel echt, uh, echt goed moe ben. Je hoort het alle Olympische sporters wel zeggen. Maar uh, zo'n 10 kilometer hangt er ook nog wel in. En als je dan ook nog vermoeid bent, dan uh, is het tijd om echt goed te rusten. Wat maakt het dan zwaar? Is dat zo'n toernooi waar je al die afstanden moet rijden? Of ook de omstandigheden, die wind waar je tegen moet strijden? Nou, het is al beide. Het zijn beide factoren. Het is ook dat je een week hier naartoe heel druk hebt, is heel druk geweest. Tot op de minuut volgepland. En uh, het toernooi, de omstandigheden zijn gewoon zwaar met de wind nu. Openbaan, wat zwaarde reis en dan ook nog vier afstanden en de 10 kilometer wat ik niet zo vaak rijd, dat maakt het al met al best wel zwaar. Het is een gek toernooi geworden voor jouw ploeg. Vier disqualificaties in één in weekend. Heb je daarvoor af, af kunnen sluiten? Nee, nou, ik, uh, ik kon het alleen goed maken voor de ploeg. Heb je gedaan? Dat heb ik gedaan, dus ik denk dat we het uiteindelijk uh, voor de sponsor nog mooi hebben kunnen afsluiten. Werpt het ook een smet op jouw titel, het feit dat Sven hier niet meer was vandaag. Ja, ik had graag tegen hem gereden. Uh, ik denk dat ik een mooi toernooi hier heb laten zien. Uh, hoog niveau En uh, ja, ik had hem graag willen verslaan. Uh, moet nog een jaartje wachten. Koen Verweij zei dat de ontknoping in het vrouwentoernooi was natuurlijk veel spannender. Op de vijf kilometer moest hij van Nauta nog ruim drie seconden goed maken op Diana Valkenburg. En dat lukte. Ja, ik wist wel dat de in een uh, goede positie zat met... Na de laatste afstand, mijn beste afstand nog voor de boeg. En... Uh, nou, ik, uh, het ging zo makkelijk op een of andere manier. Ik kon heel uh, lekker vrij schaatsen en uh, profiteren van de meewind. En dan met gang die bocht in en dan hier een beetje dieper zitten. Maar uh, ja, dat ging uh, voortreffelijk, ja. Je hoort iedereen klagen over de tegenwind. Jij voelt alleen maar meewind in zo'n race. Um, ja, ik, ik, met de 1500 uh, voelde ik wel wat vlagen. En, um, ja, dan heb je soms wel het idee dat je stilstaat. Maar nu was het ijs ook beter en het gleed beter. En uh, ja, ik, uh, ik kon nu gewoon uh, goed uh, mijn slag even aanpassen op dit stuk. En uh, ja, technisch liep het gewoon heel goed. Je ziet tijdens het toernooi aankomen dat je mee gaat doen om de titel. Is dat ook waar, waarvoor jij hier vrijdag kwam? Wist je dat je een van de favorieten was hier? Nou, eigenlijk niet. Omdat ja, ik had gewoon nog wel de vermoeidheid in mijn lijf. Maar uh, ja, de afgelopen dagen... Dan, uh, ja, stel ik toch wel heel goed. En uh, dan kom ik weer uh, in de schaatsmodus. En uh, ja, dat gaat, uh, ja, het ging echt hartstikke mooi. Dus. Ben je nuchter? Eerst, uh, eerste Nederlands titel. Je staat dus er zo rustig bij. Ja, hier in het zonnetje met zo'n uh, zo sfeer. Ja, dat ga ik niet snel vergeten. Maar ik moet het toch wel even nog weer tot me door laten dringen. Ja, daar ja, nou komt er nog. Iets heel moois aan ook. Uh, ja, hoe kijk je naar het WK round want, want in deze vorm, ja, je, je kunt meedoen om de prijzen. Heb je al laten zien op TK natuurlijk? Ja, precies. Ik, uh, nou, ik bewijs maar weer dat ik uh, met een hoop achterstand... Uh, dat ik de rest, dat ik het uh, behoorlijk weer uh, kan goedmaken. En, uh, die 500, dat is altijd even een frustratiemomentje. Maar goed, dat weet, dat, ik weet al lang dat ik... Uh, dat ik dan gewoon op die andere afstanden gewoon heel goed mee kan doen. Nauta plaatste zich door haar overwinning... ook voor de WK Allround in Veen. En ook Diana Valkenburg en de verrassende nummer drie... Irene Schouten verdiende een ticket voor het WK. Bij de mannen veroverde Verweij Rotteveel... en de nummer drie Wouter Oldeheuvel... een startbewijs voor de WK Allround. Jan Blokhuizen deed niet mee in Amsterdam... maar mag van de selectiecommissie van de KNSB... wel meedoen aan dat WK in Heerenveen. Hetzelfde geldt bij de vrouwen voor Irene Wust. Zij sprinten alleen dit weekend. Tot elf uur LOS langs de lijn met Ronald Boot at them yo that's the way you do it. You play the guitar on the air.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 The dire straits meant money for nothing. Vanwege de winterspelen is het even weg geweest, maar onze top 5 is terug. Op zondag pakken we altijd vijf mooie opmerkelijke, vreemde of indrukwekkende momenten en prestaties uit het sportweekend. We beginnen de top 5 met de medailles in Colombia. Nummer 5. Vorig jaar eindigde Matthijs Bugli als derde op het wereldkampioenschap in Minsk. Nu staat hij opnieuw in de finale van de Keirin. Aaron Gate opnieuw tegen Veld. Nu het afsluitende onderdeel. De Fransman Pervine leidt en daar een hele grote valpartij. Met de Duitse Maximilian Levy. Bugli profiteert, komt naar de derde positie. Wordt het de wereldtitel voor Tim Veldt... of voor deze jonge Fransman Thomas Bouda? Bugli wordt allemaal derde. De wereldtitel gaat naar Pervi. Hij wereldkampioen het kampioen zilver voor Veldt. Twee medailles haalden de Nederlandse baanwielrenners... tot nu toe bij de WK in Colombia. De laatste dag van dat toernooi is op het ogenblik in volle gang. Technisch directeur Torvald Venenberg van de KNWU... Je bent er niet bijder in Colombia, waarom niet? Nee, dat klopt. Uh, deels vanwege uh, toch wel moeilijk te bereiken locatie. Het is uh, erg lastig om er te komen. Uh, kost erg veel uh, tijd ook. En uh, deels ook vanwege de financiën. We hebben juist uh, gekozen om. Uh, nou, uh, voor dit WK rustig aan te doen. om de volgende cyclus eigenlijk vol in te kunnen zetten. op, uh, op deelname met een uh, ja, brede ploeg, eigenlijk. Kun je, kun je wel makkelijk op de hoogte blijven. van alles wat daar gebeurt. op deze manier? Nou, makkelijk is het niet. Uh, het is natuurlijk veel via. Uh, naar social media, uh, naar radio en tv. wat er, uh, er beschikbaar is in internet. Uh, maar goed, mijn. Uh, werk zit er in principe nu toch op. Het is nu vooral aan de, de sporters en de coaches. En het is weer aan mij om de draad op te pakken... als ze, als ze terug zijn en te evalueren van wat, uh, wat moeten we anders doen... of wat gaat er juist heel goed. Ja. Jullie zijn ook niet met de complete ploeg afgereisd. De achtervolgingsploeg is er niet bij. Uh, ja, voor hen moet het toch ook frustrerend zijn... om vanuit Nederland uh, te moeten toekijken. Ja, klopt. Dat is het ook. Uh, maar ik vind wel dat ze we daar heel goed mee omgaan. Dus ze zetten die frustratie wel in... Uh, om in in energie om uh, nou, nog harder te trainen. Of om uh, um iets nieuws op te pakken. Zoals uh, de, de, uh, het crowdfunding project dat we nu zijn opgestart. Uh, maar neem niet weg dat het wel uh, uh, voor hun lastig is om langs de zijlijn uh, uh, toe te kijken. Helemaal eigenlijk voor uh, Jenning Huizing gaan. Want hij zou wel deelnemen op de achtervolging. En hij was ook echt een kans hebben voor een medaille gezien zijn uh, prestaties. Uh, maar hij heeft uh, uh, eigenlijk kort hiervoor uh, te horen gekregen dat hij ziekte van vijver uh, heeft. Ja, en hij kon dus ook nu niet naar dit WK op de achtervolging gaan. Ja, um, dat die achtervolgingsploeg niet meegaat is ook een kwestie van uh, geld en alleen maar geld. Uh, nou, het is niet alleen een kwestie van geld, het is ook een kwestie van uh, dat de locaties van de laatste twee Wereldbekers en het WK uh, alle in Zuid-Amerika zijn en op hoogte. Erg lastige locaties. Dus wilde je uh, echt goed voorbereid op het WK aankomen, dan moest je ook uh, bijna, uh, een half, uh, bijna een kwart jaar op hoogte zijn, aan één stuk door. Uh, of heel veel heen en weer reizen. Dus het was ook erg lastig om zo goed te periodiseren. Uh, dat je een topprestatie kon leveren daar met de, de ploegachtervolging. Dus dat had er eigenlijk ook wel mee te maken. Geldt dat alleen voor de mensen in de ploegachtervolging? Nee, dat geldt ook wel. Uh, in de, de, de teamsprint uh, geldt dat uiteraard ook. Uh, maar wel wat minder. De inspanningen zijn ook wat korter. Uh, dus daar is de hoogte, die speelt wel wat minder mee. Plus die jongens zijn van de teamsprint ook nog wat jonger. Uh, dus die hebben ook nog wat meer ervaring nodig in het rijden van wereldbekers en uh, uh, WK's. Dus vandaar dat we daar de beslissing hebben genomen om uh, hen wel te laten starten. Je noemde net tussen neus en lippen door even dat die achtervolgingsploeg bezig is met een crowdfunding project. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we hebben nu, dankzij uh, dat we nu even een pas op de plaats gemaakt hebben... wel voldoende geld om deel te nemen aan de komende wereldbekers en wereldkampioenschappen, uh, die ook verplicht zijn voor uh, deel te nemen aan de Olympische Spelen. Maar voor een goede voorbereiding uh, missen, we, missen we nog wel wat uh, financiën. En daarmee bedoel ik dus trainingskampen. Uh, uh, eventueel trainen op hoogte... Ook het trainen op verschillende banen, want iedere baan heeft zijn eigen ja, specificiteit, eigenlijk. Um, ja, en daar zijn we nu een campagne, zijn we een campagne voor gestart. Uh, om te proberen, het is ook iets nieuws, zeker voor ons. Om met het behulp van het publiek uh, te kijken of wij daarvoor uh, nou, voldoende steun kunnen vinden, eigenlijk. Ja, ja. O, o, hoeveel medailles had je hier in Colombia gehoopt? Uh, nou, minimaal twee. Dus we gingen uit eigenlijk van twee. En als het goed ging, uh, dan. 3. Uh, uh, en dat was eigenlijk ook wel met Jenninghuis, ik ga erbij gerekend. Maar we hebben nog wel een kans uh, vandaag, of eigenlijk vanavond, dan uh, hier zo in de keirin voor de vrouwen. En het zijn er tot nu toe twee, hè? Matthijs Bugli, ja. uh, alweer brons. Uh, ja. Een goede prestatie? Ja, zeker goede prestatie. Uh, de keirin is uh, wel enigszins te vergelijken met short track. Hè. Dus er gebeurt van alles en er wordt ook veel gevallen. Uh, en soms valt het, uh, het kwartje zeg maar de slechte kant op uh, of de, uh, de renner. En in dit geval vielen ze de goede kant op en kon uh, Matthijs naar een uh, derde plek sprinten. Dus maar ja, hij laat toch wel weer zien op wereldniveau uh, op het podium te staan op dit onderdeel. Dus dat is echt uh, voor, zeker ook voor zijn leeftijd erg knap. Ja, hij zat ook uh, bij de teamsprint. Die werden uh, eerder deze week achtste. Uh, ja. Dat was een teleurstelling? Ja, dat was wel een teleurstelling gezien de laatste wereldbeker. En, uh, nou, die, de, we hadden toch daar meer van verwacht en zeker een top vier. Uh, dus dat was wel een teleurstelling, uh, ook voor het zelf uh, trouwens. Uh, ja, en daar moeten we nog wel stappen in gaan maken. Ja, dan was er ook nog zilver voor Tim Veld uh, uh, in het Omnium. Uh, wat is, vind je daarvan? Knap. Uh, heel knap. Tim heeft daar in het verleden al aangetoond heel goed in te zijn. Hij heeft eigenlijk vlak voor en tijdens het Olympische uh, cyclus of het Olympische jaar... Uh, ging het toch even wat minder... Um, maar Tim heeft zichzelf toch helemaal op dit onderdeel weer gevonden. En ja, hij laat toch zien dat hij hier weer uh, van wereldniveau is. Uh, dus dat vind ik ja, echt, echt heel knap van hem. Ja, je noemde vandaag al de kansen voor de Keirin uh, vrouwen. Uh, zijn er nog meer uh, kansen vandaag? Nee, nee, vooral ook omdat we uh, zeker met een, uh, nou eigenlijk maar een halve ploeg afgereisd zijn na het WK. Mm -hmm. Is dat uh, de enige kans die we, uh, die we hebben. En wat is dan de slotconclusie? Doen we nog een beetje mee in de baanwereld? Ja, ik denk zelfs dat we steeds beter mee Vorig jaar hadden we één medaille, nu hebben we twee medailles. En wat nog belangrijker is, op olympische onderdelen. Dat telt het toch nog zwaarder. Ja, we hebben wat tegenslagen gehad en we zijn met een halve ploeg. Dus ik durf zeker ook na het afgelopen Europees kampioenschap te zeggen... dat we de aansluiting bij de wereldtop wel weer gevonden hebben. Torvald Veenenberg, technisch directeur van de Wielren Unie, hartelijk dank. Graag gedaan. Gaan we in de top 5 van Colombia naar Spanje in de Primera Divisie was het tijd voor de Madrileense derby. Koploper Real Madrid speelde tegen de nummer 3 Atletico. Nummer 4. De Cristiano Ronaldo. Atletico had thuis al 15 jaar niet gewonnen van Real. En won dus ook nu niet. Moegstreden moesten toezien hoe Ronaldo in het slotkwartier met zijn 23e treffer van het seizoen gelijk maakte: 2-2. Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Uh, jij keek naar deze topper. Was het ook een echte topper? In intensiteit wel, qua, qua voetbal niet. We weten van Atletico dat, dat coach Simeone er echt een, een, een ploeg vechtersbase van heeft gemaakt. De, de inzet, het fysiek is, is vaak belangrijker dan het voetbal. het, het tegenhouden en, en, en doelpunten maken. Maar het maakt het wel een, een heel mooi, een, een, echte, een echte Madrileense derby. Het is jarenlang zo. Uh, uh, zo groot verschil geweest tussen beide ploegen. En nu de, de laatste paar keren in de, in de competitie won Atletico zelfs in Bernabeu. In de beker was het minder. So, Real Madrid heeft, heeft Atletico vorige week in twee wedstrijden uitgeschakeld. Maar vandaag was het echt weer zo'n zo gelijkopgaande strijd. Zeg, voetbal. Niet, niet, niet de top van het Spaanse voetbal. Maar uh, qua intensiteit en, en, en genieten uh, ongetwijfeld. En dus met een heel hardspelend Atletico Madrid opnieuw. Ja, Ancelotti, de coach van Real Madrid, beklaagde zich na afgelopen. Over. Hij zegt, ja, Atletico heeft, uh, heeft weer uh, het geweld, hardhandig, brusk, gevoetbald. We zijn niet anders gewend. De instructies van Simeone zijn meestal, uh, dat zei Ancelotti niet, maar, maar dat is zou de instructies zijn van als je de bal afpakt, uh, raakt dan niet alleen de bal, maar ook de tegenstander. <lacht> en uh, Atletico kan dat heel erg goed. Het, het, het is ongelooflijk fel, maar zoals je net al zei, dat, dat kan je een, een uur volhouden, misschien net iets langer. Ze kwamen terug van een achterstand. Dat was wel heel goed. Want toen al drie minuten 1-0 stond door Benzema voor Real Madrid. Dan dacht je van, nou ja, dat wordt weer een, een makkie voor Real in, in het Calderon. Zoals het al 15 jaar geweest is. Maar Atletico kwam heel goed terug door het vechten. Ook de goede doelpunten. Prachtige goal van Gabi vanaf 40 meter. Dat was het 2-1. En toen heeft Real Madrid op zijn weer nog heel hard moeten vechten. En een beetje voetballen om, om via Ronaldo... Uh... 10 minuten voor tijd terug te komen. Ja. Het is nog heel spannend in de top van de Spaanse competitie. Uh, Madrid drie punten voor op Atletico en Barcelona. Maar Barcelona speelt op dit moment tegen Almeria. Uh, staat met 2-1 voor. Uh, ja, wat weet je van die, uh, van die wedstrijd? Hè? Ja, Barcelona... Uh, ik kijken, het is... Uh... Het is al, al een tijdje niet. Behalve de wedstrijd bij Manchester City, die, die ze met 0-2 wonnen. Uh, daarna in de competitie verloren. Ze weer. ook vandaag tegen de nummer 17 van Spanje, Almeria. Uh, hebben ze het heel erg moeilijk. Ze kwamen met 2-0 voor, uh, via Alexis en, en Messi, nog voorrust. En, en uh, Trujillo van Almería maakte 2 1 en, en sindsdien is het eigenlijk al, al 20, 30 minuten ploeter voor Barcelona. En ze zullen blij zijn als nog 10 minuten te gaan dat het, uh, in, uh, dat het in het eigen stadion uh, 2-1 blijft. En dat zijn wel drie hele belangrijke punten. Barcelona moet nog op bezoek bij Real Madrid, staat dan op één punt. Dus dan hebben ze in ieder geval weer een eigen hand. Dan zijn ze niet alleen van Real afhankelijk, zijn ze Atletico voorbij. En dan over, over drie weken met Real Madrid-Barcelona... Uh, zou Barcelona, als ze verder niks meer verliezen... Uh, weer langs zij of voorbij in Madrid kunnen komen. Edwin Winkels, bedankt. We hebben de baanwielrenners in Colombia gehad. Het voetbal in Spanje nu naar de Eredivisie in Nederland. Nummer drie. Wat een genot was het om hier al voor de wedstrijd te mogen zitten. Kippenvel bij Lee Towers en toen Peter Houtman zelfs ging zingen, ja, hij kan niet zingen, maar het was toch mooi. Graziano Pelle zet Feyenoord op 1-0 op een voorzet van Bruno Martens Indy. Dit is het handelsmerk van de Italiaan. Kiesna, kies na. met enige brutaliteit richting de achterlijnbal zit erin. Het is een doelpunt van Colbein Sikterson, de invaller. Er wordt gescoord door Ajax. Veldman is het. En zo wint Ajax in de Kuip met 2-1 van Feyenoord. En dat gebeurde in een wedstrijd waarbij de aandacht. Onder andere uitging naar twee grote talenten. Jean-Paul Boetius van Feyenoord en Davy Klaassen van Ajax. Ze mogen zich morgen voor het eerst in hun leven melden bij Oranje. Dat woensdag een oefenduel speelt met Frankrijk. Een reportage van Corné Hendricks. We uur of minuten. voor je naar de kloot. We hebben Je <tie> <of> <tie> kunt het 100 mensen vragen zo rondom de Kuip. Ze zullen allemaal hetzelfde zeggen. Jean-Paul Bracius, die is geweldig hè? Jazeker, ik denk dat hij het ver gaat in het voetbal. Bij hem eh, ja. komt het gevaar vandaan vind ik. En Davy Klaassen van Ajax, die kan er zeker weinig van. De ene wedstrijd is hier beter dan de andere... En uh, ja, hij kan wel verdedigen, maar ik vind hem niet zo heel erg bijzonder, eerlijk gezegd. Maar dat vindt de bondscoach dus niet, want Klaas is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal aankomende woensdag in de oefening in het land tegen Frankrijk. Voorafgaand aan de klassieke Frank de Boer. We zitten uh, ruim anderhalf uur voor de aftrap. Voor jou niet verrassend, hè, denk ik. Klaassen bij Oranje. Nou, verrast, uh... Dit gaat natuurlijk allemaal heel snel, maar hij heeft het laten zien dat hij vrij constant is geweest. En dan weet je, dan kom je in de picture, ook als je bij Ajax speelt, maar ook zeker bij de Bonscoast. Waarom heeft Van Gaal geselecteerd? Met andere woorden, wat zijn de grote kwaliteiten van Klaassen? Ik denk dat hij een beetje een box-to-box -box speler is. Die scorend vermogen heeft. Die heel veel arbeid levert. Maar daarnaast ook, denk ik, veel kwaliteit. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Bij Feyenoord loopt er ook eentje rond. Nieuw bij Oranje, Boesius, Wat vind je eigenlijk van hem? Ja, zeer terecht dat hij op dit moment bij is, vind ik. Want hij laat werkelijk zien dat hij van grote... Ja, talent, een heel groot talent beschikt. En, mm -hmm. Dus ja, uh, het zijn typische buitenspeelers die je niet zo vaak ziet en uh, ja, ik gun het hem uh, van harte. Feyenoord probeert in een ritme te komen. Na een wat slordige openingsfase. Hij uh, voor de eerste keer met een actie aan die kant, Boetius. Klaassen gaat uithalen, Het is een mislukte poging. 1-1 is de ruststand in de Kuip. Doelpunten van Pelle en Siktorson hebben we gezien. Rimes Israël, oud-speler van Feyenoord, trainen natuurlijk ook. Als we het hebben over die twee nieuwe internationals, Klaassen en om te beginnen Poetjes, is het al wat? Een of twee uh, goede dingen gedaan, maar, uh, maar toch niet, uh, als je naar deze wedstrijd kijkt, toch niet het niveau dat hij, uh, dat hij eventueel een Nederlands elftal zou moeten spelen. Maar je begrijpt wel de keuze van Van Gaal om hem te selecteren? N nou, nou... Uh, oh, niet helemaal volgens mij. Nee, ik... Uh, ik, ik, ik, ik denk dat het uh, beter is voor dat soort spelers. Als we het langer uh, laten zien dat ze eventueel in de aanmerking zouden moeten komen voor het Nederlands elftal. Dat, uh, dat, dat gaat wel erg snel. Dat is Misschien wat te vroeg voor hem? Dat vind ik wel, ja. Ik vind, uh, dat, uh, laat hij eerst nog maar eens een keer... Een, uh, een wedstrijdje 2025 25 uh, in de eerste verveiligd spelen op een goed niveau. Het is misschien wat lastig hier in de Kuip, maar toch, uh, ja, bij Ajax loopt dan zo'n Davy Klaassen rond. Die ook is geselecteerd. Is dat dan terecht? Nou, als ik uh, naar deze wedstrijd kijk, dan, dan, denk ik, dan zeg ik dat is uh, eerder in aanmerking komt voor een selectie als Klaassen. Want als je zegt uh, of u mee hebt gedaan in de eerste helft, ik heb het niet gezien in ieder geval. Klaassen, eerste aanval van Ajax in de derde minuut van de tweede helft. Oh, Klaassen! Op de paal. Helena en Boetius. Heeft ook nog niet laten zien wat hij in huis heeft. Hier wel, Immers. Wat een uh, zwakke kopbal. Want hij staat helemaal vrij. Ajax wint dus in de Kuip met 2-1. Dankzij een goal van Veldman. En dus wint ook Klaassen van Boetius. Moet een bijzondere week zijn voor jou. Ja, natuurlijk. Vrijdag is uh, mooi nieuws. En, uh, mm. <tosses> dit is ook top. Dus uh, ja, kan alleen maar... Uh, Alleen maar genieten, zeg maar. Hoe vond je dat trouwens, uh, vrijdag, uh, toen je hoorde dat je bij de definitieve selectie zat? En, enigszins ook nog verrast? Of van, joh, dat is wel terecht? Ja. Ja, ik wist niet wat ik moest denken. Uh, niet Het is leuk dat ik bij de voorselectie zit en misschien ja. uh, bij de selectie. Maar ja, dat je dan erbij zit, is natuurlijk uh, top. ik de broer zei voor de wedstrijd uh, ook nog even tegen. Maar ja, dat is wel terecht natuurlijk. Maar het gaat wel heel erg snel met die jongen. Hè? ben je daarmee eens? Ja, natuurlijk gaat het snel, maar ja... Maar te snel? Nee, nou ja, ik denk het niet. Ik denk als ik me goed voel en uh, ik speel gewoon zoals ik kan, uh, ja, dan moet ik het gewoon laten zien. En, uh, ik denk dat het dan niet te snel kan gaan als je jezelf een beetje in de hand houdt en uh, een beetje nuchter onder blijft. Voor Jean-Paul Boetius zijn de gevoelens dubbel vrijdag goed nieuws met het Nederlands Elftal. En dan vandaag verliezen van Ajax en ook niet geweldig spelen, toch? Nee, ik heb zeker een van mijn mindere wedstrijden dit seizoen gespeeld. Wat uh, Juris is, dus vooral tegen Ajax. En uh, ja, uiteindelijk heb ik me niet echt de wedstrijd in kunnen spelen... maar wel in dienst van de ploeg nog steeds proberen mijn arbeid te leveren. Aanig balletje toch op in die voorzet op Pelle? Nee, ja, uiteindelijk uh, ja, ik geef ik een paas op Bruno en Bruno geeft hem goed voor. Uiteindelijk een hele goede goal en ja, dat is eigenlijk echt de wedstrijd waarin ik weg echt heb kunnen laten zien. Kan ik een uh, lach op je gezicht laten toveren als ik het weer heb over afgelopen vrijdag? Een uurtje of één, denk ik. Nee, ja, het is een mooi moment, zeker. Maar ook dat is uiteindelijk eventjes, want je moet natuurlijk weer op naar zondag en dat is vandaag. en uh, ja is, uh, Uiteindelijk is het gewoon nu de televisie die over is. Nou, wat wacht je er eigenlijk van als je je daar meldt? Je hebt natuurlijk veel gezien op tv. Nou nee, ja, sowieso. Ik ben nieuw en natuurlijk zul je in het begin als je aankomt even aangevallen worden door de media en alles. Maar verder wat er precies gaat gebeuren weet ik niet. Vind je dat leuk trouwens? Dat iedereen naar je toe komt? Nou, of het leuk is, er wordt erbij. En, uh, natuurlijk, ene dag heb je liever eventjes niks, maar uh, zoals ik al zeg, door het hoort er maar bij. Volgende week werd je twintig toch? Nee, niet volgende week, over drie weken. Ah, dat is toch bizar, zo snel? Nee, ja, het, is, het zijn genoeg spelers die het ook sneller hebben mee meegemaakt. Maar uiteindelijk is het sowieso mooi dat je dit al op zo'n jonge leeftijd nog steeds gewoon mag meemaken. En ik uh, zal zeker met volle tegenover van gaan genieten. En ook proberen te leren daar tussen al de ervaren spelers. Jean-Paul Boetius en uh, dit was in de bijdrage van Corné Hendricks. Het is maart en dat betekent dat we het in de top 5 weer over wielrennen kunnen hebben. Nummer 2. We zijn inmiddels in de laatste rechte lijn aangekomen. Op. Van Zemmeren met aanval, reactie van Maas. En onmiddellijk Lampart mee met Bonen in het wiel. Hofland daar in het vuur van Tom Bonen. Hofland zoals voorspeld die plakt nu aan dat wiel. Dus moet het van Bonen komen. Daar komt Bonen En dan moet Hofland mee in het wiel. Kijken wat daar gebeurt. Bohnen is een machtige trend. Hofland, die toch nog komt. Hofland, die toch nog komt. Kan Hofland eroverheen komen? Kan hij eroverheen komen? Hij kan eroverheen komen. En, nee. en het is Bonen die het haalt. Stop Bonen wint hier voor de derde achtereenvolgende volgende keer. Kuurde, Brussel, Kuurde. In die semi-klassieker kwam de 22-jarige Belkinrenner Moreno-Hofland... dus net te kort op de streep. Ploegleider van Belkin is Nico Verhoeven. Goedenavond. Goedenavond. Uh, Hofland tweede vandaag achter Tom Bonen. Voor ons was dat een verrassing. Zag jij dit wel komen? Nou ja, het, is, het was niet echt een verrassing. We hadden ook al op een Renault ingezet voor uh, Kurende-Brussel-Kurende. Om die reden had hij ook op zaterdag niet het omlopend volk uh, gereden. Om in elk geval goed uitgerust en, uh, en in elk geval goed aan de start te, te verschijnen. Hoe lang ken je Hofland al als uh, wielrenner? Nou, ik ben Hofland uh, al wat een aantal jaartjes eigenlijk. Uh, toen hij 15, 16 jaar was, toen, uh, toen wist ik al het bestaan al van uh, Moreno Hofland. Omdat ik vroeger uh, met zijn vader uh, gekoest. Hebben we een beetje dezelfde uh, leeftijdscategorie zitten wij. En dan uh, heb ik met de amateurs en in de selecties en zo heb ik met hem uh, verschillende wedstrijden gereden. En uh, ja, dan heb je toch altijd de dan zonen van uh, gaan fietsen. Dan heb je die eerder. Uh, in het vizier. <laughs> ja, ja. Uh, en, en je zag meteen dat hij talent had? Nou ja, hij is een beetje op zijn paard. Dus, uh, hij is uh, bij hetzelfde bestuur. Uh, een behoorlijk sterke benen en, uh, en een goede koptelefoon. Nou dus, ja, toen je junior was, toen uh, woonde je ook best wel. Hij ja, was met name sterk in een eendagskoers en in, in een korte tijdrit. en uh, ja Dat heeft hij zo uh, verder ontwikkeld uh, tot, tot de huurrenner die hij nu al is. Uh, terwijl hij nog maar 22 jaar is. Ja. Vorige week won hij een etappe in de route del Sol. Uh, toen eindigde dat in een massasprint. Is het echt een, een sprinttalent? Nou ja, Moreno is op dit moment gewoon heel goed uh, als de finish is na een uh, zware wedstrijd. Dus met name... Uh, dat er uh, ja, op een beetje geaccidenteerd terrein, dus dat het berg op is gegaan. zodat de echte sprinters uh, gewoon moeite hebben gehad of, of inmiddels gelost zijn. Uh, en ze er dus niet meer bij zijn. Nou ja, dan is Moreno eigenlijk op zijn best. En dat was in de routedelsal uh, een beetje, de, ja, die, die etappe was gewoon, was gewoon lastig. En uh, ja, de typen die eigenlijk uh, met overmacht. En uh, ja, daar heeft hij gewoon ook bevestigd uh, wat we eigenlijk al in hem zagen. Ja, hij is pas 22. Uh, zijn er dingen waar hij zich nog behoorlijk kan verbeteren? Nou ja, hij wordt nu tweede in uh, Kurnebrussel. Kurne, uh, daar ja, kwam natuurlijk net iets te kort op uh, op Bonen. Bonen. Is natuurlijk geen schande om uh, door door Bonen geklopt te worden, want dat is gewoon uh, een van de speels beste klassiekers van de laatste jaren. Uh, en uh, de, daarnaast uh, ja, komen de, de grotere klassiekers, ja, daar, daar gaat hij dit jaar ook een paar keer aan rijken. Dat zijn dan de World Tour klassiekers en uh, ja, daar zal hij nog een stap in moeten zetten. En uh, gezien zo'n ontwikkeling van de, van de laatste twee, twee jaar, eigenlijk, dan uh, daar zit hij gewoon in een opgaande lijn en dat zal hij zich wel verder uh, verbeteren. Ja. Ja. Uh, vorige week de Ruta del Sol, nu dus een eendagskoers. Uh, uh, wat is beter voor hem? Waar zie je meer kansen voor hem? Nou, op dit moment uh, is het beide goed. Dus gewoon in die etappenkoers uh, zullen we hem ook vaak uitblijven spelen... in die, uh, in die, in die master sprints uh, waarvan uh, ja, de echte sprinters zeg maar, niet, meer, uh, niet meer erbij zijn. Daarin wordt ja, het ligt zijn toekomst een beetje. En ook in het klassieke verhaal. Dus het is gewoon een, een snelle finisher. En ja, een klassieker is altijd al zwaar. Dus dan komen eigenlijk de echte sprinters komen daarin altijd tekort. En Moreno heeft gewoon een grote motor. Dus uh, in de loop der jaren gaat hij gewoon ook een, een goede, hele goede klassieke coureur geworden. En wat voor jongen is het? Past hij zich makkelijk aan bij, bij een ploeg die waar toch vooral ouderen in zitten dan hij? Ja, Moreno is een jongen die, uh, ja, die heel goed in de groep ligt. Het is gewoon een heel, uh, heel aardige jongen, heel sociaal is hij. En uh, ja, hij weet wat hij wil. En uh, Het is ook een terrier op de fiets, dus uh, hij laat zich niet het kaas van, van het brood eten. En dat is gewoon wel belangrijk voor een vuurrenner. Uh -huh. uh, wanneer zien we hem weer? Nou, Hij gaat nu, uh, zijn volgende stap is uh, parijs nice Dus dat is een uh, wilde Dus dat is echt het allerhoogste niveau uh, in het vuurrennen op dit moment. En uh, daarin zal hij ongetwijfeld een paar kansen krijgen om te sprinten. En uh, daar gaat hij ook ongetwijfeld uh, trombonen tegenkomen. En dan nog even over de hele ploeg. Ben je tevreden over dit eerste wielerweekend in België? Nou ja, wij hebben eigenlijk een, een topweekend gehad. We hebben weliswaar niet gewonnen, maar ja, er zijn twee klassiekers geweest. Dus uh, in principe had je twee kansen. Uh -huh. De zaterdag in het Nieuwsblad hadden we eigenlijk een kant op het moment in de wedstrijd. Het was de lekke band van Lars Boom. Dus op het moment dat als hij niet lek zou rijden, dan zouden die drie renners gewoon voor de overwinning sprinten. Nou, dan hadden we met Boom een serieuze kandidaat om te winnen. En uh, ja, vandaag hebben we ook gekoerst uh, samen met het uh, quickstep Team uh, voor de overwinning. Uh, en uh, ja, we hebben geknokt tot op de streep eigenlijk. En uh, ja, we, we stuiten tegen een superieure boona. En we werden 2 en 3. Dus uh, ook helaas net niet gewonnen, maar nu hadden we wel het gevoel dat we dat we geklopt zijn op waarde en dat we er uh, volledig voor geknokt hebben. Oké, okay. Nico Verhoeven, ploegleider van Belken, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Een schaatsevenement in het Olympisch Stadion. Dat staat bovenaan onze lijst deze zondag. Nummer 1. Daar is uh, Sven Kramer gedisqualificeerd. Ja, nou, dan lig je eruit van één e-call-round. Ja. Uber kinderachtig van de KNSB. Dat is volkomen onbegrijpelijk uiteraard. Dit, dit, dit zal niemand begrijpen, geloof ik niet. Het is wel een uh, domper. Regels zijn regels en uh, die gelden ook voor mij. En, uh, je mag geen kickfinish maken. Tuurlijk, er is een scheidsrechter om de regels na te streven. Tuurlijk, de regel is de regel. Maar... Tuurlijk, regels zijn er voor iedereen. Maar ja, sowieso slaat die regel natuurlijk nergens op. Ja, die ding, we willen blijkbaar een stempel op de wedstrijd drukken en dat is goed gelukt zo, is ze mogen niet meer aan. Door, het is een, een feestje voor het Nederlandse schaatsen en voor het Nederlandse publiek. Kijk, je ziet gewoon hier in het stadion hoe mensen op die 5 kilometer reageren, hoe mensen voor uh, Sven Kramer naar dit stadion komen. En uh, ik denk dat we hier een enorme promotie voor het schaatssport op maken zijn. Hey, als KMB's zo kinderachtig zijn om hem te disqualificeren, Nederland op zijn smalst. Ja, dat is het natuurlijk wel een beetje. Dan weet je echt niet wat je als bond aan het doen bent. En dan schaam ik me bijna voor het Nederlandse volk dat hier Jacques de Koning als scheidsrechter op, uh, op het middenterrein staat. De winnaars hoorden u al. Maar er gebeurde heel veel op de Nederlandse kampioenschappen Schaatsen, sprint en allround. De disqualificatie van Sven Kramer hield de gemoederen flink bezig. De scheidsrechter was bij velen de gebeten hond. Het schaatsfeest zou worden verstoord door de beslissing van Jacques de Koning. De scheidsrechter zelf over het spanningsveld tussen het schaatsfeest en een toernooi. waar titels op het spel staan. Dat is zeker een spanningsveld. En uh, dat spanningsveld is er uh, een paar maanden terug al geweest bij de voorbereidingen. En, uh, en dat is inderdaad een spanningsveld. Kijk, bij een, uh, een ijsschala of een feest zoals dit, dan is het fantastisch. Ja? En uh, laat dat voorop staan. Ik vind het zelf vind ik een fantastisch feest. En, uh, maar het is en blijft een Nederlands kampioenschap. Waar een titel aan vastzit en dan moet ik gewoon de regels volgen. En dat is inderdaad een spanningsveld, ja. Als je gelijk wat de gevolgen, wat de impact van die beslissing zou zijn... Absoluut. Er is ook veel over je heen gekomen. Ik had gisteren Ritsma voor de camera die zei... ik schaam me eigenlijk voor Jacques de Koning. Wat vind je ervan dat er zo'n maalstroom aan reacties loskomt? Uh, uiteraard vind ik het jammer. Ik vind het jammer dat het, in het uh, op het persoonlijke vlak getrokken wordt. Vind ik heel erg jammer. Maar uh, ja, daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Het komt over je heen en ik, uh, ik moet het er daarmee doen. Klaar. Nou, Is er over die, die regel aan zich... Uh, ook nog wel wat te zeggen. Hè? Want wat, wat, wat vind je eigenlijk van die regel? Die is ooit ontstaan omdat die Finnen en die Canadezen... een hele ijzer uitklapten om zo een paar honderdsen te winnen. Dus, uh, wat er gisteren gebeurde. Um, um, vind je dan dat het, dat het zijn doel voorbij schiet of niet? Ja, daar kan ik wel een mening over hebben. Maar dat doet niet de zaak hier. Ik ben hier om de regels te handhaven. En uh, om erop toe te zien dat er volgens de regels geschaat wordt. Dat is... Het enige waar ik voor ingehuurd word. En niet over de gevolgen van. Of waarom een regel in het leven geroepen is. Daar ben ik niet voor. En ook niet om Sven Kramer een vrijgeleide te geven tijdens dit toernooi. Omdat er dan 15.000 mensen naar hem komen kijken. Daar, daar heb je ook geen boodschap aan. Natuurlijk is het zo dat dat voor 15.000 mensen verschrikkelijk is. Maar de gevolgen uh, waar je het over hebt. Uh, heb ik wel degelijk overdacht. Kijk... Het probleem is dat je op een gegeven moment ook een precedent schept voor de volgende wedstrijden. Scheidsrechter Jacques de Koning. Gisteren werd hij gedisqualificeerd. Vandaag maakte Sven Kramer bekend dat zijn seizoen erop zit. Hij moet worden geopereerd, zo vertelde hij in het Olympisch Stadion. Een bijdrage van Steven Dalebout. En was ligt voor, ronde 28-3. Doorkomst 53-4. 53-8 voor Jorrit Schmaar. Er kwamen veel namen voorbij vandaag op de 1K round in Amsterdam. Maar die van Sven Kramer stond niet op de startlijst. Toch ging het wel weer over hem. Want Kramer was naar het stadion gekomen om te vertellen dat het Olympische seizoen voor hem voorbij is. En nou, wat er precies aan de hand is is dat ik uh, het afgelopen seizoen uh, te vaak uh, yeah, uh, bijholte, neusholte ontstekingen heb gehad. In, uh, ja, in, in, in, in, in een ja, te hoge frequentie achter elkaar. Waardoor ja, ik er uiteindelijk gewoon uh, chronische klachten van kreeg. En, uh, ja, dat, uh, dat moet verholpen worden. Ja, en wat is dan te vaak? Uh, door het seizoen heen ook? Ja, ja, vooral gedurende het seizoen. Eigenlijk zomer was gewoon prima. En uh, ja, begin de winter toch al uh, een, paar, een paar keer uh, last van gekregen. En uh, ja, ik kwam steeds vaker uh, naar, naar boven toe. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is erg lastig. Maar goed, uh, opereren meer in het seizoen is natuurlijk uh, geen optie. Nou, en wat, wat, ja, hoe ziet die operatie er dan uit? Ja, hoe ziet die operatie uit? Ik, ik word uh, aanstaande donderdag geopereerd en uh, ja, dat, uh, dat, uh, ik weet natuurlijk niet uh, hoe dat in zijn werk gaat. En, uh, maar goed, uh, maar je weet toch wat ze gaan doen of niet? Ja, ja, natuurlijk weet ik wat ze gaan doen. Uh, ze gaan, uh, ze gaan uh, mij zorgen dat ik meer, meer lucht krijg en meer ventilatie. Hotten zijn heel erg afgebakend waardoor, uh, waardoor ik eigenlijk ja, te weinig, uh, te weinig uh, ja, ventilatie krijg en uh, ja, er zit, zit gewoon te veel irritatie en uh, dat, dat kan met medicatie niet weggehaald worden. Je krijgt te weinig lucht dus ook, ook op momenten dat het niet ontstoken is? Ja, waardoor, waardoor het altijd een beetje blijft sluimen. En uh, ja, dat is lastig. Wat zijn nou de momenten geweest het afgelopen seizoen dat je daar uh, vooral erg last van hebt gehad? Ook bijvoorbeeld tijdens de Spelen? Ja, uiteindelijk, uiteindelijk heb je natuurlijk, uh, heb je, je drukt je het altijd wel iets op je natuurlijk. En, uh, ja, dat, dat, is erg, dat is erg jammer geweest en uh, goed, ik heb het altijd geweten. Season, we het begin van het seizoen hebben we alles goed gemonitord. Uh, maar ja, wat ik net ook al eerder zei, opereren is geen optie, dus uh, ja, je, moet gewoon, je moet wachten tot die spelers zijn geweest. En zo sluit Kramer zijn seizoen af met de disqualificatie waar gisteren nog veel om te doen was. Nog pas goedenavond, straks het voetballen. Maar eerst het schaatsen in het Olympisch Stadion Want Sebastian Timmerman? Daar is uh, Sven Kramer gedisqualificeerd. Maar op het moment dat Koen Verweij van vanmiddag zijn nationale allround titel ophaalde... Het tsunami die raast door het Olympisch Stadion. Met het geluid van het publiek hier is het Koen verwij en Rens veel. Vertelde Kramer dus dat die disqualificatie geen gevolgen heeft... voor deelname aan het WK round in Heerdeveen. Want die zou hij door de geplande operatie toch al niet rijden. Maar dat is wel... Ja. Dat wist je dus gisteren ook al. Oh ja, ja. dat wist ik al lang. Ja. Ja. Ja. Dus dat hele verhaal over die wk round plek en zo, dat, dat, ja, dat was niet van toepassing. Eh, goed, eh, volgens mij heb je mij daar ook nooit over gehoord. En, eh, er zijn meer mensen om mij heen geweest en, en, en, en, en ja, de, de entourage eromheen. Maar ik heb, eh, ik heb ik, je hebt mij nooit gehoord over een, over een WK-plek nee. um, Is het nou iets, deze operatie, um, iets moeilijks of gaat het sowieso goed komen en uh, is het een fluitje van een cent voor, uh, voor de artsen? Nou ja, ik, ik ga er vanuit dat het een fluitje van de cent is, maar uh, goed, uh, ja. Ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar ik ga er wel vanuit dat het goed komt, ja. Ik vind je het vervelend? Ik bedoel, ja, je hebt ook al uh, last van je rug uh, gedurende lange tijd in je carrière, nou komt dit erbij. Ja. Heb je het idee dat je, een beetje, dat je een beetje gammeltjes begint te worden? Nou, nee, ik ga er vanuit als ik hier één keer aan geopereerd word uh, en uh, dat het verholpen is dat ik, uh, eigenlijk, uh, dat ik er nooit weer last van heb. En uh, dat is eigenlijk ook uh, de, de bedoeling van ja. En dat zei Sven Kramer. Barcelona-Almeria is geëindigd in 4-1. Huub Stevens is ontslagen bij Paok in Griekenland. Paok speelde vandaag gelijk tegen Erko Telis. Um, Son Jansen Verhalen doet zo met het oog op morgen. En de volgende langs de lijn die is morgenavond om 10 uur. Tot dan.